Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Sommige huisbazen cashen flink dankzij servicekosten. Ze vragen bijvoorbeeld meer geld voor schoonmaak of liftonderhoud... dan ze daar kwijt aan zijn. En dat mag niet. Jelle die kan daarover meepraten. Hij trok aan de bel omdat hij voor dingen moest betalen... die volgens hem onterecht waren... Hij was wel bang dat hij zijn kamer kwijt zou raken. Nou zeker, daar ben ik ook gewoon mee bedreigd. En Op een gegeven moment, uh, ja dit en dat, uh, je moet gewoon je grote snoe houden. En uh, Anders dan zet ik je het huis uit. Morgen hebben we toevallig op je, op, uh, in jullie complex ook al twee huisuitzettingen. Dan neem ik jou wel even mee en uh, allemaal dat soort dingen. Jelle stapte naar de huurcommissie en kreeg uiteindelijk meer dan duizend euro terug. Mijn collega's van NOS op 3 checkten duizenden rechtszaken over servicekosten. In meer dan de helft van die gevallen kregen de huurders gelijk. En gisteravond was er opnieuw een bijeenkomst in Ede... vanwege de gijzeling zaterdagochtend in een café in het centrum. Dit keer kwamen vooral winkeliers bij elkaar... die door de politieactie hun deuren dicht moesten houden. Sommigen hoopten op een schadevergoeding... omdat er die dag maar weinig is verkocht... maar die gaat er volgens de burgemeester niet komen. En 25-plussers die geen eigen plekje kunnen vinden... hebben vaak last van thuiswoonschaamte. Ze zien hun leeftijdsgenoten wel op kamers gaan... of een eerste huis kopen of huren... En balen dat het hen niet lukt om weg te komen bij paps en mams. Dat zeggen onderzoekers van Rabo. Veel mensen geven aan dat het niet lukt omdat huizen en kamers voor hen te duur zijn. En in de Tweede Kamer gaat het straks over vaccineren. Steeds vaker weigeren ouders hun kind een prik te geven tegen bijvoorbeeld kinkhoest of de mazelen. De vaccinatiegraad daalt en daardoor gaan die ziektes ineens weer rond, maken verschillende politici zich zorgen over. Sinds 1963 zijn er niet zoveel kinderen overleden aan kinkhoest bijvoorbeeld, echt ongelooflijk. Je ziet met name dit jaar dat de daling echt nou ja, blijft inzetten. Daarom zie je ook op een aantal plekken echt uitbraken van dus de mazelen of van kinkhoest, ja, en dat moeten we echt tegen gaan. VVD en D66 willen dat de kinderopvang ongevaccineerde kinderen mag weigeren. Maar waarschijnlijk ziet de meerderheid van de Tweede Kamer dat niet zitten. En het weer nog, denk aan je paraplu en regenpak als je de deur uitgaat. Want het wordt weer een natte dag met veel buien. Vanmiddag ook met hagel, onweer en harde windstoten. Het wordt 12 tot 15 graden. ZFM, een verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Verschillende dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk in de regio. Dat heeft alles te maken met de regen. Het zijn gelukkig geen bijzonderheden. Het zijn alleen maar dagelijkse files. De A27 valt op. Almere richting Utrecht. Tussen Hilversum en Utrecht heb je 5 kilometer file met minimaal een kwartier extra reistijd. Dan de N9, Den Helder richting Alkmaar, tussen Schorrol en Bergen, 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot slot de N247 Hoorn richting Amsterdam. Vanaf Volendam vielen tot aan Broek in Waterland, 6 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. <totstuk>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 Years ago when I was younger I kind of liked a girl I knew She was mine and we were sweethearts That was then but then it's true Punt 9 Are you ready? These dreams are like mine In my fancy world here. I wash my hair and I kid myself I look real smooth. <laughs> Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ruim 400 agenten in Duitsland worden ervan verdacht... dat ze complottheorieën steunen of banden hebben met rechtsextremisme. Er lopen onderzoeken tegen hen of tuchtprocedures, melden Duitse media. Meerdere grote verhuurbedrijven van studenten- en starterswoningen... vragen al jarenlang te veel of onterechte servicekosten. Dat blijkt uit onderzoek van NOS op 3. Het gaat bijvoorbeeld om honderden euro's voor een lift of voor schoonmaakkosten. De KNRM heeft gisteren twaalf jongeren gered die op het Veerse Meer in de problemen waren gekomen. Er stond een harde wind en er waren hoge golven. Hun boot was vastgelopen. Het weer bewolkt en nat en vanmiddag kans op wat hagel, onweer of windstoten. Het wordt 12 tot 15 graden. Well, well, well. Well, well, well. Well, well. well well, well. Van ZFM. ZFM.